Waarschijnlijk zal oppositiepartij Fine Gael nu de grootste partij in Ierland worden. De regerende Fáil houdt rekening met fors vlies. Veel kiezers hebben de partij de rug toegekeerd... omdat ze Fáil verantwoordelijk houden voor de economische problemen in Ierland.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 26 februari. De slag om Libië gaat ook vandaag verder. We zijn in Libië met onze verslaggevers. We belichten de internationale kant van de zaak, de sancties... en spreken met artsen zonder grenzen die de gewonden proberen te helpen. Verder in deze uitzending aandacht voor de provincies. Die zijn namelijk stinkend rijk. En het seizoen van de voorjaarsklassiekers. Wielrennen, dat begint. Omloop het Volk. Tegenwoordig Omloop het Nieuwsblad geheten. En het seizoen start met een rel. En dan dat allemaal straks, maar nu eerst de strijd in het land van Gaddafi. Dramatische tafereel weer gisteravond in Libië. Bij een mars op de hoofdstad Tripoli, waar 10.000 mensen aan meededen... is er op de menigte geschoten door de soldaten van Gaddafi. Datzelfde gebeurde ook al eerder, na het vrijdagmiddaggebed. As we were just praying. The shooting started, and as people came out, they were shitting at people. So, a lot of my neighbor uh, today died, and uh, the situation is, is horrible here. It's like it's it's rain, the sky is raining with bullets. Toen we de moskee uitkwamen, begonnen ze te schieten, zei deze Libische man tegen de BBC. Het regende kogels. Deze man, Gaddafi dus, is gek. Ondertussen zijn de eerste maatregelen tegen het regime aangekondigd. De Verenigde Staten gaan alle banktegoeden en eigendommen van de familie Gaddafi in beslag nemen. Maakte president Obama gisteravond bekend. En de VN-veiligheidsraad stemt waarschijnlijk vandaag of begin volgende week over andere sancties. Zoals bijvoorbeeld een reisverbod van de huidige Libische leiders en een wapenembargo. In Washington is Jacqueline Ekman. Jacqueline, de Verenigde Staten gaan dus de banktegoeden bevriezen. Ja, daar komt het wel op neer. Uh, en niet alleen uh, de familie Gaddafi, maar, uh, Gaddafi en zijn zoons, maar alle mensen die op dit moment uh, in de regering zitten... ...en verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen de demonstranten en die bezittingen hebben in de Verenigde Staten. Al die bezittingen worden bevroren. De eerste maatregel, de echte harde concrete maatregel waar uh, Obama nu mee komt om uh, Gaddafi te doen stoppen... Ja, dus dat betekent dat er echt sancties komen. Komen die dan dan snel? Komen die uh, vandaag? Is de Veiligheidsraad zo snel? Ja, um, vandaag zijn, uh, is er wel het een en ander besproken. Er ligt een uh, ontwerpresolutie. En uh, hierin staat de, onder andere dat het internationale strafhof in Den Haag moet onderzoeken of het regime Kadhafi kan worden veroordeeld wegens schending van mensenrechten. Uh, in deze ontwerpresolutie staan ook dat er uh, sancties tegen Libië uh, moeten komen... zoals een reisverbod inderdaad, uh, de het bevriezen van tegoeden en een uh, wapenembargo... Um, vandaag wordt daar weer verder over gesproken. Misschien al gestemd en anders begin volgende week. Want daar wordt echt wel op aangedrongen, ook door Ban Ki-moon... Uh, om zo snel mogelijk met maatregelen te komen om uh, Gaddafi te stoppen. met ja. geweld tegen de demonstranten. Er is dus geen verdeeldheid. Het gaat er echt van komen. Het is niet zo dat landen als bijvoorbeeld China of Rusland op een of andere manier dwars liggen. Nou, het lijkt erop dat uh, hier uh, toch wel de meningen uh, toch wel sterk uh, hetzelfde zijn... dat uh, de kritiek op Gaddafi eigenlijk alleen maar toeneemt... en uh, dat dit gewoon langer niet zo, uh, zo door zou mogen gaan. Dus um, de kritiek is uh, van alle kanten en de kans is groot... dat er toch wel tot een overeenstemming zal komen. Maar natuurlijk weet je dat nooit helemaal zeker. Nee, nee goed. Uh, maar dan is de vraag, is dit een begin of komt er meer? Nou ja, er komt waarschijnlijk wel meer. Zoals ik al zei, er wordt kortachtig overlegd achter de schermen. Over maatregelen, misschien wel militaire maatregelen. Maar daarover is het de Verenigde Staten toch wel erg geheimzinnig. of die nog wel komen. Maar ook achter de schermen worden die besproken. Want je weet natuurlijk niet of dit, wat er nu aangekondigd is, al zou er over gestemd worden of het voldoende is... Um, uh, een wapenembargo, ja, is het voldoende om daarmee het geweld van Gaddafi uh, te stoppen? Uh, er wordt ook gesproken over een uh, vliegverbod. Of dat niet een betere maatregel zou zijn? Oh, die no-fly -zone, dat... zone, hè? Ja, die noord zone om te voorkomen dat Gaddafi uh, met de vliegtuigen op demonstranten kan schieten. Uh, maar ja, daar gaat de NAVO natuurlijk ook een beetje over. Dus daarover waarschijnlijk achter de schermen druk overlegt. Uh, ja, want de, uh, dan... de NAVO zegt daarvan, want die zijn gisteren weer bij elkaar gekomen. Wij wachten eigenlijk op de Verenigde Naties. Ja, nou ja, dat kan uh, vooralsnog. Staat dat niet, zoals nu bekend is geworden, dat niet in de ontwerpresolutie, zoals die er nu ligt, omdat er misschien daar niet alle landen mee eens zou zijn over zo'n no zone. Uh, maar uh, ja, dat, dat zal moeten blijken of daar uh, misschien nog uh, iets, iets bij zal uh, komen. Goed, dat horen we wellicht later dan van je, Jacqueline. Jacqueline Ekman was dat vanuit Washington. In Libië zelf brokkelt de macht van Gaddafi razendsnel af. Tripoli is grotendeels nog van hem, maar in de tweede stad Benghazi maken overgelopen militairen en burgers nu zelf de dienst uit. Onze correspondent Koert Lindey ging kijken in de kazerne waaruit het leger bijna een week geleden werd verdreven. Het smeult nog hier in uh, de barakken. Verbrande bedden, verbrande matrassen. Uh, Rajab, please, tell me, what, what has happened here? Wat is hier gebeurd? Uh, the soldiers were sleeping here. They was like, uh, this is home in this, in the night. You can see after the, the fall down of this space army pays, the people was like mad and they have to burn everything. Hier, dit is de de grootste army uh, barakken van uh, Benghazi en hier afgelopen zondag vond het uh, de veldslag plaats. En dat leidde tot eigenlijk het vertrek van de aanhangers van Gaddafi hier. En toen is de bevolking uit woede, heeft deze barakken uh, in, in, in brand uh, gestoken. So last Sunday, when this battle uh, took place and when the army left uh, these barracks, was this the moment that the people took over? Was dit het moment... Uh, uh, de omslag hier in Benghazi. When the leader of this army base left this this, this base, it's like uh, when the people take over the, the city, the Benghazi city. So this was the the moment, like the moment of victory. Dit was het moment van de victory die hier plaatsvond afgelopen zondag. Nu rijden auto's. Uh, Af en aan hier met bewoners van Benghazi, met hun kinderen... en hun mobieltje om foto's te kunnen maken. Het gehate symbool van het regime van Gaddafi. Hij kwam hier altijd slapen. Het gehate symbool is gevallen. En nu op het erf van de barakken ga ik onder onze kelder... In. en vertelt iemand wat hier gebeurde. Dit was de geheime gevangenis bij de barakken. We zijn nu uh, ondergronds... Uh... Je ziet hier ook gaten in de grond. Kennelijk hebben hier mensen proberen te ontsnappen door tunnels, maar ze hoeven, ze gaven in de verkeerde richting, want ze wisten niet dat ze onder de grond uh, zaten. Did you know about this prison? Wist je dat deze gevangenis er was? No, no, no, no. This is the first time when we, when this army base fell down, we found the prison. So there was a prison in, and prisoners in this jail from like the 70s. And even the the long beard or the, the long nailed, some of them they didn't have take bath from five years ago. We wisten niet dat deze gevangenis hier was. Toen we hier deze uh, barakken overnamen, hoorden wij geluiden. We hebben de muren op, opengebroken, zijn naar beneden gegraven. Er is dus een heel diep gat van bovenaf naar de muren ondergronds uh, gegraven. Er kwamen gevangenen uit met hele lange nagels, met hele lange baarden. Sommige mensen hebben zich vijf jaar hier niet mogen wassen... En we wisten het echt niet dat hier zoveel gevangenen zaten. Dat is ook voor ons een openbaring. Een reportage was van Koert Lindijer uit Benghazi dus. Ondertussen is het een eerste team van Artsen zonder Grenzen gelukt om in Libië aan te komen. Ze gaan daar helpen bij het opvangen en verzorgen van het grote aantal gewonden. Aya Heenkamp is directeur operaties van Artsen zonder Grenzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, was het lastig om Libië in te komen? Ja, en, en het blijft lastig. We, we, zijn, vanuit het, uh, we zijn vanuit het Oosten uh, en Egypte zijn we het land in uh, kunnen komen. Via Tobruk zijn we naar Benghazi getogen. En we hebben daar, daar nu een klein team uh, wat sinds gisteren bezig is om uh, uh, te kijken naar de ziekenhuizen en te kijken wat voor hulp we daar kunnen bieden. En wat voor mensen liggen er allemaal in de ziekenhuizen? Wat kunt u doen? Ja, volgens nog is het, we wachten nog op de eerste rapporten van het team um, die, die daar gisterenmiddag zijn aangekomen. Wat we verwachten is dat in bijvoorbeeld het Benghazi Medical Center dat er uh, nog gewonden zijn die, uh, die hulp nodig hebben. Dus waar we mee bezig zijn is een chirurgisch team voorbereiden om naar Benghazi te vertrekken om uh, daar uh, te gaan helpen. Want er uh, zijn heel veel mensen die kogelwonden hebben bijvoorbeeld. Dat hebben we begrepen, maar dat heb ik nog niet gehoord van het team. Um, dus uh, dat, dat wachten we nog even af. Ja. En er zijn ook heel veel vluchtelingen. Um, die gaan beide kanten op, zowel naar Egypte als naar uh, Tunesië. Kan Artsen zonder grenzen daar ook een rol bij spelen? We hebben teams die staan aan de Tunesische grens. Die kunnen niet naar binnen, die worden niet naar binnen gelaten. Um, wat we zien is inderdaad, uh, wat iedereen ook ziet op de televisieschermen... Er, er komen allerlei mensen, komen Libië uit en die gaan Tunesië in...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 Op het vliegveld zelf hebben we de hele dag onderhandeld. Maar uiteindelijk zijn ze, zijn ze teruggestuurd, zijn ze het vliegtuig uh, gesommeerd... het vliegtuig in te gaan en, uh, en terug te gaan naar, naar, naar Nederland. Begrijpend. Nou, sterkte met in ieder geval de operaties die wel uh, mogelijk zijn. Meneer Heijenkamp, Arjen Heijenkamp was dat. De directeur operaties van Artsen Zonder Grenzen. De kip met het gouden ei heet provincie, want daar zit veel geld. Heel veel geld. Blijkt uit onderzoek. Straks meer. Er is één file op dit moment. wegens werkzaamheden aan de A50 Arnhem-Os. bij knooppunt Grijzoord in Renkum. Er staat twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Bert van Sloten. Jozef Oubelkas werd in 2004 in Marokko... tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor drugsmokkel. Onterecht. Door gedeeltelijke amnestie en een uitleveringsprocedure met Nederland... werd hij na 4,5 jaar cel vrijgelaten. En vandaag komt zijn boek uit over zijn gevangenschap in Marokko... met de titel 400 brieven van mijn moeder. Hij is hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe beland je onschuldig in een cel? Hoe gaat dat? Ja, nou, blijkbaar gaat het dus zomaar. Dat is nou het grootste probleem. Maar schets even de, de, nou, de context. Wat nou, gebeurde er? Wat er gebeurde? Ik zat dus in mijn auto, in mijn bedrijfsauto... op de openbare weg. Ik ga naar mijn werk toe. Want wat ik deed was controlewerkzaamheden... bij verschillende pakstations... waar het fruit van mijn opdrachtgever werd verpakt. Ja. Ik zit in mijn auto. Ik rijd naar een van die pakstations. Ik stap uit en ik zie daar allerlei mannen met uniformen... en pistolen rondrennen en schreeuwen. Ik zie bange werknemers, huilend. Ja. En ik denk, wat is hier aan de hand? Dus ik stap uit, ik loop naar die mensen toe... om te vragen wat er aan de hand was. En toen zeiden die douarniers tegen mij van... wie ben jij en wat moet je hier? En ik leg dat uit, ik ben Jozef, ik kom uit Nederland. En uh, wat is hier aan de hand? Toen mocht ik meekomen. En uh, zo is mijn nachtmerrie begonnen. Ja, waren ze op zoek naar u? Of, uh, ze waren niet naar mij op zoek, ze wisten niet eens wie ik was. ik kwam op het verkeerde moment op de verkeerde, op de verkeerde plaats? ik wist niet wat er aan de hand was. Ik liep naar hen toe, notabene. ja. Uh, vervolgens wordt u opgepakt, klopt, proces... Veroordeeld. Proces tussen haakjes. Tussen haakjes, want? Ja. Want het is zo dat uh, de, de bewijzen die zij zeiden, die er waren, die er dus niet waren, die klopten niet. Alles was begonnen met mijn paspoort. Ze hadden tegen mij gezegd, meneer Abelkaz, u moet hier uh, blijven, want u heeft te veel stempels in uw paspoort. Dus wat doe ik? Ik zeg, ik weet niet waarom of hoe, maar blijkt later in mijn vonnis dat het eerste punt dat mij tien jaar al heeft gegeven... dat ik 22 inrijstempels en 17 uitreisstempels heb... dat daar een verschil van vijf in zit. En dat was te bewijs dat ik vaker smokkelroutes zou nemen. Oké, okay, en op basis daarvan bent u veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf? Tot tien jaar gevangenisstraf. Terwijl ze wisten van wie die busjes waren... Waar de drugs in gevonden was. Want, het ging want er, was wel drugs, er waren wel drugs. Gevonden. 8000 kilo, notenbenen. Ja. En ze wisten van wie die busjes waren. Ze hadden naam, adres, telefoon, maar alles maar anders die werd van die persoon. Niet aangepast. Dus nooit contact meer opgenomen. Ze hadden vingerafdrukken van de chauffeurs van die busjes. Daar hebben ze het nooit eens meegedaan? Ze hebben gewoon gezegd: Jij komt uit Nederland. Waarschijnlijk moet je er dan mee te maken hebben. En, en dan blijkt nog, yeah. ja, sorry dan blijkt dat blijkt nog later. Dat in mijn vonnis, wat Bit staat, dat met 10 jaar heeft gegeven. Met die stempels: 22 inreis, 17 uitreisstempels ik kijk in mijn paspoort, blijkt dat, dat het niet waar is... want ik heb dus 11 inreistempels en 10 dus, oh, dus, dus Ook dat klopt er niet. Ook dat, klopt, dat klopt er Maar dan kom je van. dus wel in een cel terecht. En dan, dus dan kom je dus niet in een gewoon netjes, keurig uh, aangeveegde cel. Nee, dan kom je in een Marokkaanse cel. En, en dat is een verschrikking, want het is echt hoe mensen daar op elkaar en tegen elkaar liggen. En het is echt, toen ik dat voor het eerst zag, ja, ik zeg altijd maar... Dat is bijna niet te worden uit te drukken, dat, dat moet men zien op beelden. Ja, want dat, dat, dat is, ja, de ervaring moet verschrikkelijk zijn. Dat is verschrikkelijk. Het is een, een intens verdriet dat ik heb meegemaakt. Ja, dat is, dat, is zo, dat is zo erg. Als jij hoort dat jij weet dat je niks hebt gedaan en dat je dan ineens tien jaar zelfstraf krijgt, plus dat je dan ook nog eens weet dat de bewijzen, tussen haakjes, die ze dus hebben aangegeven, dat het niet eens klopt. Ja, dan. En dan blijf je verschrikkelijk. Op je been. Door met je moeder te schrijven. Althans, je moeder correspondeert. Absoluut, absoluut. En, en daar gaat dat boek nu over? Daar gaat het boek dat, inderdaad wat over. Want het boek, dat behelst de, de brieven van uw moeder? Ja, dat is inderdaad, dus ik beschrijf daar het leven, uh, uh, het harde leven in, in de gevangenissen. Want ik heb in verschillende gevangenissen gezeten en dat wordt eigenlijk afgewisseld. Iedere keer met hele mooie stukken. Ja, stukken tekst uit mijn moeders brieven. En ja dat zijn zulke pure, echte emotievolle woorden. Ja, dat, dat raakt gewoon. En daarom dat, dat houdt je op de been als absoluut, je eenmaal absoluut. in zo'n geval zit. Ja, absoluut. Zit. En, het was, en het was dan niet eens alleen mijn moeder. Er waren zoveel mensen die mijn post stuurden... omdat het allemaal zo dubieus was. En dat was helemaal... omdat dat natuurlijk ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zich ermee ging bemoeien. En een vertrouwensadvocaat op de zaak had gezet... die dus onafhankelijk een ondervangelijk onderzoek had uitgevoerd. En ook de vertrouwensadvocaat die zei destijds... waarom die jongen zit, ik weet het niet, maar hij niet nog niet eens een bekeuring. Nee. En dan op een gegeven moment kom je vrij. Ik ga er even met grote ja, stappen ja, doorheen. Dan, ja, dat is uh, een ja, grote nee, stap. Dat, dus, het moet voor u uh, <laughs> ja. heel gek zijn. Ja. Ik, maar, maar toch, uh, uh -huh. dan kom je vrij. Dat ja. moet dan ook wel weer een, een belevenings uh, Absoluut. zijn. Absoluut. Dat is, ja, het is gewoon heel onwerkelijk. Want op een gegeven moment raak je gewoon naar de jaren dat je daar zit, raak je toch een soort van gewend aan het leven daar. En dan ineens, ja, ineens sta je weer... In het straal... normale leven? Ja, ja precies. In het vrijheid? Ja, ja, vrijheid. Dat is zoiets... Ja, wat, wat, wat, is, wat is het belangrijkste, of wat was het belangrijkste? Wat is vrijheid dan voor u? Vrijheid is gewoon de keuze hebben om te doen en laten wat je zelf wilt. En dan uiteraard wel met... Uh, het respecteren van de regels die natuurlijk gelden... maar dat je gewoon kan zeggen... joh, ik heb nu zin om in de auto te stappen... en ga gewoon eens lekker een stukje rijden. En dat maakt of, het maakt niet uit waar Het maakt niet uit. Ik zeg ook altijd het voorbeeld van een supermarkt. Dat ik gewoon naar de supermarkt kan en zelf kan kiezen... wat ik kan eten in plaats van die vieze gevangenisbrei. Ja, het staat allemaal in het boek. Absoluut. Komt vandaag uit. Absoluut. 400 brieven van mijn moeder. Ja. Dank u wel dat u het heeft komen vertellen. Ja, graag gedaan. En sterk te verder. Ja, dank u wel. <laughs> Oké, okay. gaan wij... We gaan een heel ander onderwerp uh, behandelen, want uh, ja, komende woensdag dan zijn de verkiezingen Gaan over de provincie. En die provincies die zijn stinkend rijk. Afgelopen jaren is het geld met bakken binnengekomen. De provincies zijn daarom de enige bestuurslaag die niet met grote tekorten te maken hebben. Martin Allers heeft onderzoek gedaan naar de rijkdom van die provincies. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Groningen en hij zit daar ook in de studio. Meneer Allers, uh, waar komt trouwens het geld vandaan wat die provincies allemaal uh, bij elkaar hebben geschraapt? Het grootste deel komt van de regering in Den Haag en daarnaast hebben ze twee eigen inkomstenbronnen. De een is een belasting opcenten op de uh, motorrijtuigenbelasting en daarnaast hebben ze nog inkomen uit hun eigen vermogen. Ja. En die opcenten en dat inkomen uit eigen vermogen, dat is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Hoe kan dat? Uh, nou, de opcenten leveren meer op omdat er steeds meer auto's kwamen die ook zwaarder werden en ook dieselmotoren hadden. En de provincies hebben de tarieven, dus wat je per auto betaalt, niet verlaagd. Dat ging ook omhoog. Uh, met elkaar heeft dat tot een aardige, tot een verdubbeling geleid, zeg maar, in tien jaar. Ja, dat merken we eigenlijk niet, hè? Uh, het is een belasting die helemaal onzichtbaar is. Je merkt helemaal niet dat je betaalt. De meeste mensen weten het ook niet. Want het zit gewoon in het grote bedrag dat je betaalt aan motorrijtuigenbelasting. Ja, maar een deel van daarvan gaat dus gewoon naar de provincie... zonder dat we het in de gaten hebben. Ja, elke provincie mag daar een percentage bovenop zetten. Dat mogen ze zelf kiezen binnen bepaalde grenzen. Ja. En het andere deel, dat is van de energiemaatschappijen... dat is ooit eens bij de provincies ondergebracht. En daarvan hebben ze de laatste jaren om te beginnen heel veel dividend getrokken... en daarna een financiële klapper gemaakt met de verkoop ervan. Ja, dat klopt. Die dividenden begonnen steeds meer op te leveren... Uh, omdat de winsten stegen van die energiebedrijven. Daar zit ook weer een reden achter. En op een gegeven moment werd het verkocht... en dat heeft echt vele miljarden opgeleverd. Alleen niet voor alle provincies. Sommige provincies die hadden geen aandelen in energiebedrijven. Of... Bijvoorbeeld Fle Flevoland, want ja, toen Flevoland werd drooggelegd... toen waren de energiemaatschappijen al verdeeld, zeg maar. Uh, Drenthe is ook uh, grotendeels buiten de boot, want ja... Onherbiedig gezegd was het vroeger uh, toch maar schapenland, zeg maar, waar niet echt veel vraag was naar stroom. Dus dat werd betrokken vanuit Groningen bijvoorbeeld en uh, vanuit de andere kant. En de zelf had geen energiebedrijf. Nou, die hebben dus pech. Die hebben daardoor ook minder geld, ook als je dat nakijkt in die uh, begrotingen. Maar, uh, nou, hebben ze dat geld, uh, maar dat geven ze niet terug aan, aan de burger. Nee, dat zou je verwachten. Hè. Ze hebben dat geld uh, ja, van ons gekregen vroeger om energie te maken. Hoeft nu niet meer, doet de markt. Ik zou zeggen, geef dat geld maar terug. Maar op een of andere manier uh, komt niemand op dat idee waar ze het over gaan nadenken. Dus waar zullen we dat eens allemaal aan gaan uitgeven? Ja, maar wat, wat doen ze nu op, op, op dit moment? Waar, geef, waar wordt dan het geld aan uitgegeven? Er gebeurt van alles. Sommigen zijn in ontwikkelingshulp gegaan. Ze zijn meer aan armoedebeleid gaan doen. of Ze gaan allerlei leuke infrastructuur aanleggen, wegen, uh, projecten. Fietspaden, uh, wandelpaden, dat ja, soort zaken. Ja, bedenk, bedenk het. Allemaal hele leuke dingen. Alleen de vraag is, als het zo goed was, waarom deed je dat eerder dan niet? Ja, omdat er geen geld voor was en nu er wel geld voor is. Dat is voor natuurlijk is. onzin. Kijk, als die provincie bij mij komt als belastingbetaler... met ik heb een goed project, ik wil de belasting er iets voor me hoog doen... dan vind ik dat prima, als dat een goed project is. Ja. En als ze ervoor uh, moeten investeren, dan kunnen ze uitstekend lenen. Je hebt banken waar overheden spotgoedkoop geld kunnen lenen... Kun je Lekker in 40 jaar afbetalen of zo. Geen punt. Ja, nou ja, het blijft wel bijzonder. Want het is eigenlijk de enige bestuurslaag. Uh, waar de geld over is. Uh, want bij alle andere overheden is er geld tekort. Dat klopt. Maar goed, de Rijksoverheid. die heeft dit natuurlijk ook wel gemerkt. Die heeft alvast 300 miljoen uh, ingepikt. En ze zitten wel even kijken. wat ze met de rest gaan doen. Uh, dus uh, een gedeelte daarvan wordt wel afgeroomd. Alleen het komt niet bij ons terecht, zeg maar, de burgers... maar het komt gewoon bij een andere overheid terecht. Ja, en voor alle zekerheid, het mag wel. Ja, het is vol volstrekt legaal. Alleen de vraag is, willen wij dit met z'n allen? Ja, nou ja, daar kan je in het stemhokje toch wel iets over zeggen. Uh, dat zou ik niet weten waar ik dan op moet stemmen, <laughs> eerlijk gezegd. Ik ook niet. Ik maar... hou me aanbevolen voor adviezen uh, in deze. Ja, ja, nou, dat is, ik zou zeggen, raadpleeg de stemwijzers. Uh, ja, daar dat zit, nee. zit het niet in. Nee, precies. Nou, nou, daar gaan de verkiezingen niet over. Maar we hebben wel een inzicht nu gekregen... in van hoe de provincies hun geld eigenlijk uh, ja, verdienen... en waar het vandaan komt. En daar dank ik u voor. Graag gedaan. Niet meer van hetzelfde, maar radicaal anders.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 Na het weekend wordt het droog en dan is er ook weer ruimte voor de zon. Vandaag begint de dag nevelig of mistig en hier en daar valt wat lichte regen. In de loop van de ochtend trekt er vanuit het westen een storing over... en dan gaat het harder regenen. Ook vanmiddag verloopt het regenachtig, maar tegen de avond wordt het droger. Er staat bovendien een stevige zuidenwind bij een middagtemperatuur van 7 tot 9 graden. Morgen dan draait de wind naar het westen en neemt toe in kracht. In de kustgebieden staat er een krachtige tot harde wind met daarbij windstoten tot 80 km per uur. Het is bewolkt en er valt de hele dag regen... bij een middagtemperatuur van een graad of 8. Na het weekend komen we in rustige vaarwater. Op maandag is er nog veel bewolking, maar blijft het wel droog. Vanaf dinsdag zijn er zonnige perioden... bij temperaturen overdag een graad of 7... en in de nachten rond of net onder 0.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 Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl. Tot en met 16 jaar gratis toegang. De NOS, het Radio 1-journaal, natuurlijk. Te beluisteren via het internet nos.nl en we twitteren NOS Radio 1 dat is het Twitter-adres. De eindsprint wordt dit weekend ingezet voor de Provinciale Statenverkiezingen. Alle partijen gaan flink proberen om de kiezer te overtuigen om op hen te stemmen. Want er hangt veel af van de uitslag. Verslaggever Marcel Bril zit in Den Haag. Marcel, er is dus ook veel nieuws in de kranten. Belangrijkste misschien wel in de Telegraaf. Want daar staan de premier en de vicepremier in. In een poging om ons te overtuigen. Wat is het belangrijkste nieuws daaruit? Nou, ze stralen heel erg uit. Uh, stem vooral op ons, want wij zijn de beste met z'n drie. VVD, CDA en PVV. Wij kunnen zo goed samenwerken met elkaar. Een dubbel interview met Rutte en Verhagen uh, stralen dus uit. Dit kabinet moeten we uh, samen in de benen houden. Uh, na die verkiezingen, we moeten in de uh, Eerste Kamer een meerderheid halen. Nou, dat is natuurlijk nog niet zo heel erg makkelijk, uh, omdat in de peilingen, de uh, nieuwe peilingen van afgelopen week, blijkt dat die coalitie nog steeds geen meerderheid uh, heeft in die eerste Nee, daar kamer. zijn ze ook bang voor, hè? want de kop op de voorpagina... is linkse winst slecht voor het land. Inderdaad, dat is de boodschap die ze al een hele tijd uitstralen. Als Cohen uh, uh, een meerderheid haalt met uh, zijn linkse vrienden, zo zeggen ze daar... ja, dan wordt alles uh, vooruitgeschoven. Dus de keuze is uh, doorpakken of vooruitschuiven, uitschuiven, zeggen de uh, heren. Nou, en Verhagen uh, wil ook benadrukken dat het heel erg goed samenwerken is uh, met de PVV. Ik citeer eventjes wat de Telegraaf heeft opgeschreven... Alle spookbeelden die tijdens de formatie werden opgeroepen rond de PVV... die zijn niet bewaarheid geworden. Integendeel, we zijn een stabiel kabinet... waarin de PVV zich aan de afspraken houdt. Ja, het is een beetje een andere toon van deze beide heren... dan dat de heer Bleker deze week uitstraalde. Ja, dat klopt. Die zei op een partijbijeenkomst dat hij niks moest hebben... en moet hebben van de PVV. Later corrigeerde hij dat een beetje... omdat de Wilders dat te ver vond, te gaan, eh, vond gaan. Dus maakte Bleker ervan... ik moet niks hebben van de PVV standpunten. Maar goed, zijn verhaal blijft staan, heeft hij ook de afgelopen dagen verteld. Maar het CDA moet ook wel twee boodschappen uitstralen. Als hij zoveel mogelijk CDA stemmen wil, en wie wil dat dan niet, en zeker het CDA nu in deze moeilijke tijd, dan moet je en de tevreden CDA, die blij is met de daadkracht naar de mond praten. Dat doet Verhagen vandaag dus in dat interview. Maar ook moet je proberen om die kritische CDA... die tegen samenwerking met de PVV is, te paaien. En ja, dan heb je zo af en toe is een incidentje. Dat zag je deze week meer in de coalitie. Mark Rutte doet daar behoorlijk ontspannen over. Zegt dat er absoluut geen sprake is van ruzie. Maar als je goed luistert, vindt hij het daar ook weer niet zo heel erg leuk... dat het de laatste dagen daar vooral over ging en gaat. Dat bleek gisteren toen hij aan het flyeren was in Tilburg. Ja, overigens uh, uh, geen irritatie hoor. Het was meer een observatie, dat niet te zwaar maken. Maar ik ben heel blij dat we het weer over de inhoud hebben. Maar is het tekenend voor de, voor de spanning die rondom deze verkiezing hangt? Dat het er om hangt, zeg maar? Nee, volgens mij niet. Want ik, ik merk die spanning niet zozeer ten aanzien van die incidentjes. Uh, er is wel gewoon een positieve spanning dat het echt ergens over gaat 2 maart. Maar wat ik dan zo opvallend vind is dat er dus over en weer vrevel ontstaat tussen de coalitiepartners. Juist over kleine incidentjes. Die heeft dit gezegd en die heeft dat gezegd. En juist niet over die grote lijnen. Nee, kijk maar wij zijn coalitiepartners. Dus het is niet gebruikelijk dat CDA en VVD als je samenwerkt in een kabinet dat je elkaar gaat zitten aanvallen. We zitten juist samen in een kabinet en wij stralen juist uit. Het is van belang dat we ook een meerderheid krijgen om door te kunnen. Dus waarom zouden we elkaar gaan aanvallen? Waarom gebeurt dit dan toch? Ik bedoel, wij hebben het niet verzonnen. Het gebeurt in iedere campagne. In campagne is er heel veel media-aandacht. Er is altijd wel eens iemand die het zegt wat niet handig is. En dat moet hij dan weer rechtzetten of uh, moet worden geduid. Uh, maar het belangrijkste is dat je het over de inhoud hebt. Ja, de premier legt uit hoe zo'n campagne werkt. En onze verslaggever, Michel uh, Breedveld. Uh, Marcel, uh, goed, dat is uh, de coalitie. Dan hebben we ook de oppositie. Is daar al uh, sprake van een grote feeststemming en een jubelstemming in? Gaat de vlag al uit? Nou, nee hoor. Nee, nee want het is en blijft. Spannend vinden uh, zij ook. Maar stiekem vinden ze het helemaal niet zo erg dat de afgelopen dagen nu juist de coalitie in het middelpunt uh, van de berichtgeving uh, stond. Want de afgelopen weken ging het nogal eens over het gebrek aan linkse samenwerking. Uh, dus een afleiding daarvan vinden ze niet zo erg. Uh, vanzelfsprekend willen die partijen niets liever dan zelf met hun plannen op de tv, de radio en in de kranten komen. Maar als het beeld uh, dan is dat er gedoe is bij de concurrent, dan hebben ze niet echt heel erg de behoefte om daar tegen uh, in te gaan. Ook al blijven ze voorkomen dat het eigenlijk om de inhoud moet gaan. Daar is Job Cohen van de PvdA het uh, wel mee eens. Met de VVD-leider die dat net ook aan het einde zei van dat gesprekje... Uh, al vindt hij wel dat Rutte het over de verkeerde onderwerpen heeft. Het verbaast mij erg dat de, de, de partijen van de coalitie het dus niet hebben over die sociaal-economische vragen. Want daar hoort het wat mij betreft over te gaan. En dan is het echt is het maar een, echt een, een zijlijn op je, als je, of je het hebt over 120 of over 130 kilometer. En ja, ik roep Mark Rutte ook op om niet alleen maar over die 130 kilometer te praten. Maar ook over wat zijn plannen zijn met betrekking tot, tot de economie. En de, en de manier waarop hij de rekening bij de mensen neerlegt. En de manier waarop dat nu gebeurt, ik vind het niet eerlijk. Dat zegt uh, Job Cohen. en Niet eerlijk is de taal die de Partij van de Arbeid... volgens mij elke dag uitspreekt. Zeggen in de campagne in ieder geval. Ja, ja, nou ja, goed, Dat krijgen we natuurlijk nog te horen. En we krijgen natuurlijk, want dat is wel van belang, een aantal debatten. Er uh, is dus overigens niet iedereen het mee eens. Want sommigen spannen dan weer een kort geding aan. Ja. Maar die zijn cruciaal. Debatten zijn cruciaal zeker. Want uh, wat je weet uit ervaring is dat... heel veel mensen pas op het laatste hun uh, keuze maken. Of dat ze gaan stemmen. Of dat uh, op wie ze gaan stemmen... En uh, daarom uh, is het ook zo dat de komende dagen daar heel erg op ingezet wordt. Op het voorbereiden van die uh, twee televisiedebatten. Die een uh, maandag en dinsdag zijn. En verder, uh, het komende weekend gaan ze vooral op straat om de mensen nog te overtuigen. Geven ze interviews op de televisie, op de radio. Uh, elke keer maar weer om te zeggen, stem op ons. Dat is een logische uh, mededeling natuurlijk. Ja. En de vraag is uh, of ze dat gaat lukken. De politiek komt naar je toe deze zaterdag. Laten we daarop houden, Marcel. Dankjewel. Marsdan Bril was dat. Wat er vandaag ook gaat gebeuren, ietsjes zuidelijker, in België namelijk... Daar gaat het omloop het Nieuwsblad voorheen het volk van start. De eerste wielerklassieker in de lage landen. En dan was het doorgaan van die koers de afgelopen dagen onzeker. Want de wielerploegen wilden met oortjes rijden. U weet wel, die dingetjes in je oor om te communiceren met je ploegleider. De UCI, de Internationale Wielenbond, die dreigde daarom met het aflasten van de oortjes. Met de, van de koers, sorry. De oortjes worden gebruikt tijdens de wedstrijd voor de communicatie dus... tussen de renners en de ploegleiders. In de start- en de finishplaatsen Gent waren gisteravond nog verhitte discussies. Maar langzaam werd duidelijk dat de ploegen niet één front vormden. Dat zag ook de ploegleider van de Rabobank, Nico Verhoeven. We starten met 25 ploegen, dus dan moet je wel in feite met, uh, eigenlijk met alle ploegen op één lijn kunnen zitten. Kijk, op het moment dat je dat al niet zit, ja, dan, dan wordt het wel moeilijk. Maar uh, ja, we hebben een uh, statement... Uh,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 He, gemeenschappelijk vinden het beneden alle pijl dat uh, er niet geluisterd wordt naar de oproep van 90% van de ploegen, 80% van de renners om uh, radiocommunicatie te houden. In samenspraak met de organisator is ervoor gekozen om morgen te rijden. En aanstaande vrijdag is er een igcp vergadering in, uh, in Parijs, waar me kweten wordt uh, uitgenodigd om uh, te praten onder welke voorwaarden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 Een reportage was het van Gio Lippens. En als u nog veel meer wilt weten over hoe dat nou gaat met die oortjes... blijf dan luisteren op deze zender. Want straks bij de Tros Nieuws Show komt Aart Vierhouten daarover vertellen. Schaatsen in Zweden voor zes Nederlanders werd het een heel erg angstig avontuur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Libische leider Gaddafi en zijn zonen zijn vastberaden... om de macht niet uit handen te geven. Bleek niet alleen uit de toespraak die Gaddafi gisteren... vanaf het Groene Plein in Tripoli hield... maar ook uit een heel kort vraaggesprek dat Saif me had met de BBC. Op de vraag hoe de familie Gaddafi de nabije toekomst ziet, zei hij... We hebben have, we have plan A, plan B... Plan C. Plan A, A is to live and die in Libya. Plan B is to live and die in Libya. Plan C is to live and die in Libya. We hebben plan A, plan B, plan C, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. We leven en we zullen sterven in Libië. Bertus Hendricks is midden-oosterdeskundige van het instituut Klingendaal. Bertus, um, ja, laten we eens even proberen een soort actuele inschatting uh, te geven... over de situatie op dit moment uh, in en om rond uh, Tripoli. Wat denk jij, wat is uh, de actuele situatie?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 die gelden als bevrijde steden. Ja, daar is toch ook nog weer een grote uh, dreiging. Want uh, binnen die steden, daar is iedereen wel aan de kant van de oppositie. Maar daaromheen uh, masseren zich troepen van uh, Gaddafi. En uh, die sturen ook af en toe, hoor ik, uh, burgerauto's om gewoon uh, in, in zich te infiltreren. en dan gewoon te gaan schieten. Dus het is een buitengewoon gespannen situatie. Ja, de, de, de, de, laat zeggen, het is bijna een militaire situatie. in die zin dat er ook uh, laat zeggen, analisten. Te zijn die zeggen van ja, hij heeft zelfs nog niet al zijn militaire middelen ingezet. Nee, dat is heel goed mogelijk. We weten niet allemaal wat hij nog achter de hand houdt. Maar het is bekend dat die speciale brigades van hem... met name die 32e brigade van zijn zoon Chamis, dat die tot de best geëquipeerde troepen behoren van het hele regime. En kijk, wat we tot nu toe gehoord hebben... en gezien voor zover er beelden waren... dat zijn nog niet die hele zware, sophisticated wapens. Dus het is echt... Mensen in hun telefoongesprekken met El en andere zenders, die, die klinken ook wanhopig van... doe iets, laat de wereld iets doen. Want ja, we, we zijn hier gewoon als soort eenden die worden afgeschoten. Ja, maar ondertussen zie je wel dat er um, bijna een soort kritische massa... aan het ontstaan is voor uh, de tegenbeweging tegen Gaddafi. Steeds meer mensen lopen ook over richting het verzet... Ja, dat klopt. Ik bedoel, eh, politiek gesproken gaat het goed, zou je kunnen zeggen. In die zin dat eh, bijvoorbeeld de chefstaf van de speciale strijdkrachten... Salam Mahmoud, die is op televisie verschenen... ...om te zeggen dat ook hij de kant van de oppositie eh, kiest. Uh, en uh, nou, de, de ambassadeur in Teheran... Uh, nou, we ...hebben dus uh, op de beelden kunnen zien van de ambassadeur... ...bij de Verenigde Naties, uh, de, de eerste man, uh, Shalgam... Uh, ...die ook uh, in een tamelijk unieke situatie uh, namens zijn land... ...iets anders zegt dan wat uh, zijn officiële regering allemaal doet. Uh, dus dat, die, die golf die, uh, die gaat verder. Maar dat betekent alleen maar voor Gaddafi dat hij verder in het nauw komt. En dat hij dus hard om zich heen gaat slaan. En hoopt uh, nog uh, de situatie te kunnen herstellen. Ik denk niet dat dat gaat. Maar uh, ja, en ik had dit nou een bekende spreekwoord. Die maakt een hele rare sprong. Een heel dodelijke sprong ook. Voor de andere dan. Ja, nou, en wat mij wel opvalt aan uh, de hele opstand is dat hij, uh, ja ik mag het woord uh, vreedzaam niet gebruiken gezien het grote aantal slachtoffers. Maar bij de oppositie zijn er bijvoorbeeld geen wraaknemingen? Tenminste, althans, dat zijn de berichten die wij van onze mensen horen in Benghazi. Ja, nee, dat, is, dat zegt iets over de, de politieke rijpheid, als het ware, van de oppositie. Die weten dat het nu niet de dag is, voor, dat het geen beltjesdag moet worden. Want dat dat het noodzakelijke front, eh, wat toch nodig is tegen Gaddafi, alleen maar zou ondermijnen. Eh, en eh, dat is ook de boodschap eh, van eh, zijn minister van Middellandse Zaken, die afgetreden is. Eh, Abdel Fattah Younis, die eerder deze dagen met een mooie uniform, maar nu in, in, in burger zich richtte. En ook te zei: Wij zijn nog niet van plan om Gaddafi te doden. We zijn ook niet van plan om zijn zonen of zijn familie en zijn stam te doden. Het, het gaat erom dat het bloedvergieten ophoudt. Dus dat is een, een, een zeer verantwoordelijke politieke opstelling. Uh, en dat zal ook denk ik zeker uh, helpen om uh, mensen die weifelen uh, over te halen. Want dat was me nog wel weer even een belangrijk feit van al die uh, retoriek van Gaddafi uh, gisteren op dat plein met al die aanhangers. Hij heeft toch een soort propagandastunt uit kunnen halen. En het enige uh, belang daarvan is uh, dat misschien een aantal stammen of groeperingen die nog aarzelen... Eh, dat die die kat uit de boom uitkijken. Dat die nu misschien weer een beetje extra aarzelen. Eh, en, en met het oog daarop is van de kant van de oppositie... Eh, dit soort gedrag, verantwoordelijk gedrag, geen bijltjesdag... mensen oproepen om over te komen. En er is een, een weg uit voor jullie uit dit rare regime... en, en dit bloedige regime. Eh, dat is de, de goede de, de lijn die gekozen wordt. En ik denk dat dat heel verstandig is. Oké, okay, dankjewel. je Bertus Petters Hendricks was dat over Libië. En dan om tien minuten voor acht. Het zal je maar gebeuren. Ben je met een groep aan het schaatsen op het langste meer van Zweden... moet je gered worden door een helikopter. Het kwam een groep van zes Nederlanders gisteren. En een van die Nederlanders hebben we nu in de lijn. Cor Faber, goeiemorgen. Goeiemorgen, vanuit ging... Zweden. Ja, vanuit Zweden. <laughs> Hallo daar. Wat ging er mis? Nou, we gingen het ijs op. En het was perfect. Dat was de derde dag dat we het ijs op gingen... En uh, we hadden de ijsobservaties al wat gedaan en het, het leek allemaal perfect. En het ging ook perfect. We zaten op zwart ijs. En uh, we komen om de punt van, uh, van het eiland, daar wouden we dus omheen schaatsen. En uh, in één keer uh, zagen we dus uh, uh, scheuren ontstaan. Want de, de, de wind die begon aan te wakkeren en er, er kwamen dus, zeg maar, windscheuren. Dus toen besloten we van, uh, we waren een kilometer of tien onderweg. We, we, we denken, we gaan, we gaan weer terug, hè, gewoon voor de veiligheid. En toen bleek er een keer dat de weg terug dus afgesloten was door al een hele grote scheur. Oké, okay, maar die ontstaan echt spontaan. En dat zijn niet van die kleine scheurtjes, maar echt grote scheuren? Ja, dat, je, moet, je moet zien, die, die scheuren. Uh, we hadden zo het idee dat, dat die wel, wel, wel uh, nou, misschien wel een, een meter per seconde in één keer groter werden. Hele grote wakken krijgen je dan in één keer door die wind. Oké, okay, je kon geen kant meer op dus? Nou, we kon eigenlijk geen kant meer op. En wat uh, ja, doe je dan? Ja, nou ja, goed, dan, dan ga je uh, uh, uh, opties bedenken. En we hadden twee opties. En uh, toen zagen we op een gegeven moment van... hé, hey, het lijkt wel dat we daar nog aan wal kunnen komen. En uh, toen, uh, toen gingen we die richting uit. En, en uh, nou, zeg maar, een twee, 300 meter voor de wal. Uh, daar, uh, daar ontstond ook weer een grote scheur. Nou, en dan moet uh, je gewoon heel rustig blijven. We zijn ook absoluut niet in paniek geraakt. Want het ijs was zo gigantisch dik. En uh, ja, dan moet je gewoon één uh, bellen. En, en om advies vragen. Ja, yeah. En uh, het advies van uh, 112 was, blijf staan waar u uh, staat, we komen met de helikopter. Ja, en we hebben onze uh, GPS-coördinaten doorgegeven. We, hebben, ja, we zijn gigantisch goed voorbereid. Er ja, de... op niemand een of andere blaam. En, uh, en de mensen zeiden van, nou, wij, wij komen jullie halen. Ja. Nou, en uh, zogezegd over dat. En ze zijn er niet in het Zweedse god wat stom om vandaag te gaan schaatsen. Nee, absoluut niet. Want dat zou ik ook nog zeggen. Er waren dus veel meer mensen op het ijs. Alleen wij hadden de pech dat wij dus aan de verkeerde kant van, van de, van de slug kwamen. Ah. Mensen waren juist, het was zelfs zo erg, er, er was een, een de kinderen van een van, van de brandweerlieden die dus op, op een wal ook stond, die ons ontvangen, die waren dus ook op het ijs. Dus de mensen hadden zelf ook helemaal niet het idee dat het gevaarlijk was. Nee. En er waren dus, ja net wat ik zeg, meerdere ja, meerdere mensen. Nou ja, u bent in ieder geval gered. Gaat u vandaag nog het ijs op, of niet? Nee, we gaan nee, vandaag, vandaag niet. Nee, dus, voor Van je, ja, dat zou ik nee, ook doen. He, dat, nou, dat is zozeer, maar de mensen die gaan ook weer terug naar Holland. Oh, Oké, okay. dus dit dus, dus, was vandaag de laatste oh, dag. Dat was een spannend avontuur. Meneer Faber, gelukkig gered. Dank u ja, wel voor hoor. het verhaal. Graag gedaan. Dag. dag. Hebben we nog meer uh, sportnieuws? Uh, dat komt uit uh, de Eredivisie. In de onderste regionen van de eredivisie boekte VVV gisteren namelijk... een heel belangrijke overwinning. De ploeg uit Venlo won thuis met 1-0 van Excelsior... en als een directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Bovendien slaat VVD een gat met Willem II... dat zoals bekend op de laatste plaats staat. Philip Koken sprak na afloop van de wedstrijd met VVV-coach Willy Boezen. Die ontlading aan het einde van de wedstrijd bij het eindsignaal... was dat blijdschap of toch nog opluchting? Nou, denk je toch een opluchting... Want je was veel beter, maar je had het wist zo nog uit handen kunnen geven. Nee, dat is correct. Kijk, zolang het 1-0 blijft in de hele wedstrijd... en uh, dat hebben wij verzuimd in de eerste helft... Uh, dan moet het gewoon 2-3-0 staan. En dan nog uh, terecht, vond ik... ze waren veel beter dan Excelsior. Als het allemaal 1-0 blijft uh, tot de rust... dan weet je dat Excelsior uh, nog hoop heeft. En die hebben het ons ontzettend moeilijk gemaakt in de tweede helft... want Excelsior was beter. Maar dan zit je niet lekker op de bank, omdat jullie kans op kans op kans krijgen en het maar 1-0 blijft. Nee, dat zei ik net al. Dat is ook de hoop die Excelsior geeft. Dat hebben we minder goed gedaan. Ik ben wel heel blij met de defensieve organisatie weer. Dat was bij Den Haag in de eerste helft zichtbaar. Dat was bij Ajax zichtbaar. We hebben vandaag ook nog erbij willen voetballen en kunnen voetballen. En dat is wat prettig als je met de twee aanvallende middenvelden speelt in plaats van de twee defensieven. Dan voetbalt het allemaal wat makkelijker. Ik moet zeggen, Bobby Cullen was met name ook in de eerste helft. Uh, fantastisch. Je hebt een behoorlijke tik uitgedeeld aan Willem 2, denk ik nu. Ja, dat, uh, dat heb ik ook voor de wedstrijd tegen de jongens verteld. Zeg, we kunnen een dubbelslag uh, slaan vandaag. Is, uh, door uh, korter bij Excelsior te komen. Maar ook om uh, verder van Willem uh, 2 af te gaan. En dat hebben we dat hebben gedaan. Dus uh, voor ons is het belangrijk dat we winnen en punten pakken. En uh, we zijn heel blij daarmee. Je zei altijd in de voorgaande weken, uh, we kijken niet naar beneden. Heb je nu een definitief gat geslagen, denk je? Nee, definitief is het niet. Want uh, daar uh, is het nog allemaal te broos voor, zeker onderin. Maar uh, de, de afstand is wel enorm. En dat zal uh, uh, voor Willem II heel moeilijk worden. Ja. Nou, vanavond kunnen ze hun best doen bij Willem II. Dan spelen ze tegen Heerenveen. Roda JC speelt tegen de Graafschap. Heracles tegen Vitesse. En Nak speelt tegen Ado Den Haag. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Katrien Straatman. De slag om Tripoli lijkt begonnen. Dagblad trouw. Betogers winnen terrein in de Libische hoofdstad, meldt de krant. En ook de Volkskrant schrijft over de grote protestactie in de hoofdstad. Qaddafi roept op tot wraak 16 doden. Ondertussen wordt er op allerlei manieren geprobeerd... mensen uit Libië weg te halen. Vlucht uit Libië lijkt op Russische roulette, kopt de Telegraaf. De krant sprak met een aantal mensen die het land wisten te ontvluchten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... zitten er nog 50 Nederlanders in Libië... waarvan er 25 het land willen verlaten. New York Times meldt dat meer dan... 300 evacuees met een boot vanuit Tripoli op Malta zijn aangekomen. De overtocht duurde zo'n acht uur. In totaal zijn al 30.000 mensen gevlucht uit Libië. Premier Rutte en minister van Economische Zaken Verhagen... hebben tot het laatst geprobeerd om de dreigende sluiting... van farmaciebedrijf MSD Organon in Os te voorkomen. De Nederlandse overheid zegt onder andere fiscale voordelen toe... aan verkoper Merckx en de potentiële koper Aspen. Blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad. Een principeakkoord dat Merckx had bereikt met Aspen... werd op het allerlaatste moment afgewezen... door de Raad van Bestuur van Merckx. Waarom, is nog niet duidelijk. Het aantal Nederlandse kinderen met diabetes type 2 ouderdomsuiker dat stijgt in rap tempo. Dat meldt het AD. Van in totaal 7000 kinderen met diabetes in Nederland... heeft nu 5 het tweede type. Tien jaar geleden was dat nog maar 1 procent. Een zorgelijke ontwikkeling, zegt een kinderarts in de krant. De aandoeningen kun, kan leiden tot hart- en herseninfarcten. Overgewicht is de belangrijkste oorzaak van de toename. Kopstukken van alle politieke partijen zetten vandaag de eindspurt in... richting de stembusgang voor de Provinciale Staten volgende week. VVD-leider en premier Mark Rutte begint straks om 11 uur in Haarlem... samen met een aantal Tweede- en Eerste Kamerleden. Zo schrijft Janine Hennis op Twitter aan het begin van de nacht. Klaar voor vandaag. Morgen, landelijke campagnedag, VVD schrijft ze... samen met de minister-president en vele anderen... in onder andere Haarlem, Purmerend en Amsterdam. Brandweerkorps Midden- en West-Brabant vreest een kaalslag in de organisatie. Dat meldde BN De Stem in het Brabants Dagblad. In de hele regio dreigen 16 brandweerauto's te worden wegbezuinigd. Het zou in alle gevallen gaan om reservewagens, de tweede bluswagens... van een brandweerpost die achterblijft als de andere wagen uitrukt. De wagens gaan naar een centrale plek waar, waar, van waaruit ze nog steeds kunnen worden ingezet. Maar waardoor er geen vrijwilligers meer paraat hoeven te zijn. De kranten maken zich verder allemaal op voor de wedstrijd PSV-Ajax van morgen. Garantie voor spektakel, schrijft het AD. Om de titelaspiraties overeind te houden... telt voor Ajax, Ajax morgen maar één ding, winnen. We zijn leeg in ons hoofd, hebben vertrouwen... en weten wat ons te doen staat, zegt Soleimani in de krant. PSV-coach Fred Rutte kan zich niet voorstellen... dat Ajax naar Eindhoven komt om aan te vallen. Dat heeft nog geen enkele ploeg gedaan dit seizoen, zegt hij. Al zal ik het van harte toejuichen, voegt de coach eraan toe. Vol zelfvertrouwen. dus. Een ploegje, hè, dat PSV. Goed, dat morgen allemaal ook gewoon hier te volgen op deze zender op Radio 1. Maar vandaag staat in het teken zo dadelijk na acht uur van Libië de ontwikkelingen daar. We zetten alles voor u op een rijtje. En we hebben ook nog nieuws over de mode of uit de mode-industrie.